Gestart. Mariette Kool met het NOS Journaal. In Noord-Engeland zijn bij 200 plaatsen maatregelen genomen tegen hoogwater. Het gebied verwacht opnieuw overstromingen. Ten noorden van Manchester zijn mensen geëvacueerd... en hulpdiensten benadrukken dat iedereen het gebied moet verlaten... omdat het gevaarlijk kan worden. Het Britse leger is ingeschakeld om de schade zoveel mogelijk te beperken. Dit jaar gaat waarschijnlijk de boeken in... als het jaar met de minste vliegtuigongelukken sinds 1946... Er verongelukte 14 commerciële vliegtuigen en daarbij kwamen 186 mensen om het leven. Vliegrampen waarbij opzet in het spel was, zijn in deze cijfers niet meegeteld... zoals het moedwillig crashen van een vliegtuig van Germanwings door de co-piloot in Frankrijk... en het neerhalen met een bom van een Russisch vliegtuig boven de Sinaï woestijn. Mannen met uitgezaaide prostaatkanker hebben meer kans op overleving... als ze naast hormoontherapie ook chemotherapie krijgen... Uit twee nieuwe medische studies blijkt dat na vier jaar... de overlevingskans met 9% is gestegen. Jaarlijks krijgen zo'n 11.000 mannen in Nederland prostaatkanker. De onderzoekers willen de combinatietherapie invoeren als standaardbehandeling. Het onderzoek dat gedaan wordt naar de gevolgen van gaswinning in Groningen... is nog steeds niet onafhankelijk genoeg. Dat zeggen drie deskundigen. Het onderzoek is gericht op een wenselijke uitkomst... op hoeveel gas er maximaal gewonnen kan worden... Veel onderzoeksvragen worden niet gesteld, vinden de drie experts. Daarmee is er nog veel onduidelijk over de risico's van de gaswinning, zeggen ze. In Frankrijk is met afschuw gereageerd op de vernieling van een islamitische gebedsruimte op Corsica. In de hoofdstad Ajaccio gingen gisteravond enkele honderden mensen de straat op... voor een betoging die ontaarde in een anti-islam manifestatie. Ze probeerden de gebedsruimte Korans in brand te steken en riepen racistische leuzen... De Franse premier Wals noemt het geweld onaanvaardbaar. Het weer, het is de warmste kerst die ooit is gemeten. Het is 13 tot 15 graden. Droog en af en toe zonnig. Ook morgen en overmorgen overwegen droog en zacht. Dit was het NOS. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Lijken, lijken lekker.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 Oh, hoe durven jullie? Dat ja, doet u toch zeker zelf ook. Guarita. Cuanita. Het is mijn quarel, signorita. Je bent adels, signorita en fantastico. Cuanita, Cuanita. Heile nader, signorita. Je bent vader, senorita en poe. Fantastico Alsof we in Rome of Napel zijn geboren, zo Italiaans, geen woord is gespaard. De letter van een jong kan ik nooit over horen, omdat die is. steeds andere woordjes leren. Riet, Rieten! Volle zeilen is je voor, zelf ga je mee In de oostelijke aanslaaf, om licht te rond zijn Is het waar of is het waar? Is de zee zo blauw? En is het nou van Calais, nu wel echt zo nauw? En is de ijs helemaal van ijs? Of maakt de meeste dat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 Zeg maar je mee. In de Amsterdamse haven ligt een droomstief op de riep. Is het waar, wist de vaar, Is een huis zo groot? En maakt de rode zee echt een kreem zo rood? En is een walvis nou echt een echte vis? Of een zeeman die toevallig aan het passagieren.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 Zo duifies, dring niet Zo duifies, iedereen Komt aan de beurt Niet in me oren pikken Het zijn zulke rikken. Oh wat ben jij mooi Gekleurd Duifies, duivies, Kom maar bij Gerritje Zal je niet vechten Om één een zo'n erretje. duifies duivies, wat zijn ze Safe and Mooie veertjes, wat een lekkere dons. Duifies, duifies, wat zijn ze mak. Zeventien duifies, bovenop.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 En ik heb een andere voor u uitgekozen. Lubani nu met Zoek de Zon. Zoek de zon op, die is een kijn. Want de beetje zon, de schijnt, de moet te zijn. Zoek de zon op, die is zo fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zo, maar om je niet te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 Dat meisje van het vrouwelijk het lach. Dat liefde na de snijtje heeft mijn bol op hol gebracht. Trots alles heeft ze één gebrek, dat is een grote straf. Wat los en vast zit, maakt ze op, maar de rokzak altijd af. En overal waar ze gaat of staat, geeft ieder haar de raam. Sarah, je rokzak staat, wie heeft dat gedaan? Sarah, je rok, zak, dan, laat dat zo niet gaan. Hoedje, lief je, dat moet je niet doen. Denk aan de zedenwem, denk aan je doe pas op toch. Sarah, je rok, zak, dan, wie heeft dat gedaan? Sarah, je rok, zak, dan, laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren drong, zieken met hun linkeroog. Sarah, je rok, zak, dan, haal dat ding omhoog. THE <laughs> END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 Snoetje, lief snoetje, dat moet je niet doen. Denk aan de zedenwet, denk aan je wat pas op. Toch, Sarah, je rokzaaktaf, wie heeft dat gedaan? Sarah, je rokzaaktaf, laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren droog, tikken met hun linkeroog. Sarah, je dat haalt dat ding omhoog. Kins komt om me, kind, kom, iets om me like. in de manen tek. Weet je rock op zo'n niet zitten, moet al de samen zijn. Hoe met de aardsteen in de wijk, al die binnenrijk, half je voedsel weg. En duurt de langer dan ik weg. Sinds dan heb ik van de best. Sarah je rotzak wie heeft dat gedaan? Sarah je rotzak dan, laat dat zo niet gaan. Doet je, liet doet je, dat moet je niet doen. Denk aan de zuidenweg, denk aan je voortuumpas op. Sarah je rotzak dan, wie heeft dat gedaan? Sarah je rotzak dan, laat dat zo niet gaan. Alle mannen loeren droog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 Hey, de voor hij geeft gas, dat oude getreuzel komt hij meer te pas. Net zoals in Sprookjes. Onder een sterren streelde ik jou rond de hals. met hoeveel tranen afscheid werd genomen.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 Nog met moeder lopen op het allerlaatst moment om een kerstboom te gaan kopen, want het scheelde weer een zend. Het fijnste van het vieren, was die boom te gaan versieren, en dan zongen we heel zacht met mijn moeder still learn Sol- Don't feel good.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 Ik mijn kinderen nog wat... Heen.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 Ik Zonder je zijn, ze zijn van ons schatbare en waar FM wens jullie allemaal fijne dagen.